Dit is Yuri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noordoosten van Japan is getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van de regio Miyagi. Volgens Japanse media is er een tsunami-waarschuwing uitgegeven en kunnen de golven een halve meter hoog worden. Eerder deze maand werd dezelfde regio getroffen door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Het dodental van die beving en de daarop volgende tsunami ligt boven de 10.000. Wereldwijd zijn vorig jaar zeker 527 ter dood veroordeelden geëxecuteerd. Het aantal uitgevoerde doodstraffen daalde daarmee met bijna 200. Dat schrijft Amnesty International in zijn jaarlijkse rapport over de doodstraf. In de cijfers van de mensenrechtenorganisatie zijn niet het aantal voltrokken vonnissen in China meegeteld. Peking geeft daar namelijk nooit informatie over. Volgens deskundigen worden in China jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd... Van andere landen heeft Amnesty wel cijfers. Het land dat na China de meeste doodvonden ze ten uitvoer bracht is Iran... gevolgd door Noord-Korea, Jemen en de Verenigde Staten. In Europa was er maar één land dat mensen executeerde. In wit Rusland werden twee doodstraffen voltrokken. In totaal voerden 23 landen vorig jaar executies uit, vier meer dan in 2009. De NAVO neemt de leiding op zich van de militaire operatie in Libië... Het bondgenootschap neemt de taken over van de Amerikanen. Die wilden zo snel mogelijk af van hun leidende rol, omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlogen in Irak en Afghanistan. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven. De deelnemende landen mogen ook aanvallen uitvoeren op grondroepen, maar alleen als die Libische burgers bedreigen. Ook Nederland werkt binnenkort mee aan de controle op naleving van het wapenembargo en vliegverbod. Het weer, het is helder. In het noorden vriest het een paar graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit is... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Shut